1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Na 16 jaar mogen Nederlandse veehouders binnenkort weer rund en kalfsvlees naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikanen hebben een verbod uit 1997 opgeheven. Het werd destijds ingesteld vanwege de gekke koeienziekte. Vooral de export van kalfsvlees naar de VS is belangrijk voor Nederlandse veehouders. Volgens het ministerie van Economische Zaken kan het mogelijk zo'n 100 miljoen euro per jaar opleveren.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 In Athene zijn voor een kantoor van de extreemrechtse Griekse partij Gouden Dageraad twee partijleden doodgeschoten. De daders, twee mannen op een motorfiets, zijn nog voortvluchtig. Volgens de Griekse politie zijn de slachtoffers mannen van 22 en 27. Een derde man raakte ernstig gewond. De leider van de partij en twee parlementariërs zitten al enige tijd vast. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Bij de doorzoeking van een woonwagenkamp in Den Bosch... is gisteren en vandaag beslag gelegd op miljoenen euro's... aan contanten en goederen. De politie nam onder meer horloges en diamanten in beslag. Zestien bewoners zijn aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen van crimineel vermogen. Acht van hen blijven voorlopig vastzitten. Het weer vanuit het zuiden regen. Overdag overwegend droog en af en toe zon. In de loop van de middag en avond gaat het weer regenen. Het wordt zo'n 13 graden. Zondag buien, onweer en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is radio 1. En CRV Casa Luna. Klaas Trubsteen. Goedendag, welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Wij hebben in Memoriam Radio omdat het allerziele is. En um, als er in uw omgeving een persoon, een dierbaar is overleden... het afgelopen jaar, dan, dan, uh, ja, dan kunt u het komend uur verhalen vertellen... over die persoon. Wij willen u de gelegenheid geven, ja, als het ware... een monumentje van woorden op te tuigen voor een dierbare... die is overleden het afgelopen jaar. 0800 1121, dat is het telefoonnummer. Casaluna ncrv.nl voor de mailers... en hekje Casaluna voor de twitteraars. Nou... Uh, had ik net Janni aan de telefoon. En ik had gezegd, die gaan we nog even terugbellen zo meteen. Maar wij hebben het telefoonnummer niet. Dus Jannie, als jij ons nog even wilt bellen... je zit vast nog te luisteren, want je rekent er ook op als het goed is... Uh, om nog even door te praten over jouw boer Maurits. Uh, bel ons nog even en dan praten we na de muziek door.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 Jannie heeft weer gebeld, dus die is aan de telefoon. Janni, goeienacht. Opnieuw. Ja, goeienacht. Ja. Wij uh, hadden het net al over jouw broer Maurits... die uh, het afgelopen jaar is overleden. Mm -hmm. Hoe oud was hij ja. ook alweer? Wat, hij was 72. Hij was uh, vijf jaar ouder dan jij, hè? Ja, vijf jaar ouder, ja. En hij was uh, zowel verstandelijk als lichamelijk gehandicapt. Ja, zeker. Ja, ja. En je vertelde ja, en... net dat... dat oh, zo, ja, vertel jij maar. Nou, wat het, wat het zo bijzonder maakt, is uh, dat hij, uh, ja, ondanks zijn, zijn gehandicapt zijn, altijd heel bijzonder is geweest, eigenlijk. En uh, ja, ook uh, wat je van tevoren verwacht, dat je denkt, ja, toch ook wel opluchting dat hij niet zo zwaar gehandicapt meer hoeft te zijn. Maar aan de andere kant mis ik hem ook heel erg, is dat ook heel, uh, ja gat eigenlijk. Hè. Wat mis je vooral in hem? Nou ja, dat, dat had ik niet zo verwacht. Zeven jaar geleden is mijn man overleden. Dat is natuurlijk heel heftig. En, eh, maar dat je ontdekt... ...dat iemand die... Eh, ...ja, die er altijd is geweest... ...altijd eigenlijk mijn oudere broer... ...maar mijn kleine broertje is geweest... ...dat die toch wel heel veel heeft geraakt. Hè. Maar... ...dus dat is mooi. Toch ook. Ja... Maar dat heb je dus vooral na zijn overlijden ontdekt. Ja. Nou, ik had van, voor, toen hij dus, dus steeds zwaarder gehandicap raakte... had ik dan het, uh, het gevoel van uh, als er nog iemand overlijdt in mijn omgeving... waar ik toch heel erg uh, ja, me door geraakt zou voelen, dan is, is hij dat. Dat ja. had ik wel. En, en je zei ook net dat hij steeds moeilijker kon praten. Ja, dat ging steeds moeilijker. En hij, uh, hij, hij, ja, hij had uh, epilepsie, dus hij raakte steeds zwaardig gehandicapt. Kon zelf niet meer eten, moest helemaal verzorgd worden. Dus ook uh, ja, op bepaalde manier heel kwetsbaar. Maar nooit is een hele lange leven van 72 jaar geklaagd... of ooit gezegd van uh, um, ik vind het niks... Of, Nee, het is heel bijzonder. Ja. Altijd, altijd heel vrolijk. En in de laatste vier jaren ging dat moeizamer. Ja. Nou, zei je net dat, dat hij voor veel mensen iets betekend heeft en dat je daar achter kwam ja. uh, op ja. de uitvaart. Ja. Wat heeft hij voor jou zelf betekend? Ja, nou ja, eigenlijk heel veel. En ook uh, in die zin van, ja, nou ja, toch heel zwaar gehandicapt zijn, maar toch wel. Onuitgesproken er altijd zijn en niks verwachten... maar gewoon toch wel wat krijgen. en Ja, heel bijzonder vind ik dat. En ook veel geven? Ja, zeker. Zeker. Want hij had een niveau van... ja, hij heeft niet kunnen leren lezen en schrijven, maar... dus hij was eigenlijk dus, ja... maar toch altijd geïnteresseerd in hoe is het met jou? Of, en als ik dan vroeg hoe gaat het met je, en dan was het prima... Dus altijd heel, heel, heel positief. Ik dank je wel, Jannie. Ja, nou, graag gedaan. Goeienacht. Oké, okay. ja, goeienacht. Dank je wel, hè. Doeg. Ja, Dag. Okay, ik... uh, Mirjam. Hi, hallo. Hallo. <laughs> <laughs> Waarom moet je lachen? Uh, omdat ik voor het eerst op de radio ben, daarom. <laughs> oh, nou, sterkte dan. Ja, dank je wel. <laughs> Wie is er in jouw omgeving overleden? Um, afgelopen jaar is uh, Fijkje overleden. Fijkje is, uh, was een uh, uh, oud studiegenoot van mij. Um, wij zijn in 2006 allebei begonnen met uh, theaterwetenschap. En uh, we zaten bij elkaar in de introductieweek. En na, na een paar maanden is zij uh, gestopt met die studie en ik ben doorgegaan. Um, maar we zijn met een uh, ja, soort vast vriendengroepje uh, nog wel... Blijven afspreken. Dan hadden we etentjes bij elkaar. En ik kwam haar ook vaak uh, tegen in het culturele leven van Amsterdam. En Ik zag haar ook vaak fietsen. En dan kwamen we elkaar even heel vluchtig in Amsterdam tegen op de fiets. En dan fietste uh, dan ze weer verder. En dat is heel erg hoe ik, uh, hoe ik me haar herinner. Een heel kleurrijk persoon. En ze was heel um, levenslustig eigenlijk. Ze had ook altijd um, bloemen... Aan, uh, als in ja? bloemen, bloemenjurken. bloemenjurken. Met, heel veel bloemen. Met veel kleur. Met veel kleur. En ja, heel veel bloemen ook in haar huis. Het was, was heel kleurrijk. En um, nou ja, zij heeft eigenlijk um, een paar maanden geleden besloten om niet meer te leven. Want blijkbaar was het leven voor haar toch minder kleurrijk omdat dat ze uh, deed voorkomen. En um, ja, tijdens haar uitvaart was eigenlijk een heel mooie ode aan haar... en, en aan haar leven. Um, was gevraagd of iedereen... Uh, bloemen wou meenemen. En zij, het was een enorme bloemenzee... waar ze in lag. En het was een ontzettend mooie uitvaart... waarbij ook uh, gevraagd was... aan al haar vriendinnen... om een bloemenjurk aan te trekken. Hm. en ja, Eigenlijk heb ik nu... standaard een bos bloemen... in huis staan. Um, ter ere. Of, ja. Ter nagedachten is aan feitje. En, uh, ik heb nog steeds heel vaak het gevoel... dat ik haar zomaar kan tegenkomen in Amsterdam. Dan zie ik iemand met rode krullen... en dan denk ik, ja, dat heb je bij. Oh nee, dat is er helemaal niet. Dat kan niet. <laughs> dat is heel, uh, heel gek. Maar ja, ook, uh, ik weet niet... bloemen associeer ik nu heel erg met haar. En dat is ook weer heel mooi. Maar je hebt altijd bloemen het afgelopen jaar in huis gehad? Ja, ja, ja, altijd wel vaker bloemen in huis gehaald en ik heb een, uh, ja, een uh, soort plekje in mijn woonkamer en daar had ik dan haar uh, het kaartje wat iedereen kreeg uh, hoe heet dat, een herdenkingskaartje denk ik, bij de Beste Uitvaart kreeg ik mm -hmm. zo'n kaartje mee, met haar foto en dan uh, zet ik daar een mooie bloemen naast, en wat, ja, voor feit ja. hm. je zei net dat jullie elkaar vaak dan tegenkwamen op de fiets in de stad... en dan praatte je even en dan ging ze weer door? Ja, je... ja, of niet eens praten. Soms was het ook alleen maar, alleen maar even... hey hey hallo, oi, oké, okay, doei. Mm. Heel snel uh, vluchtig. Uh, maar heel vrolijk, spontaan. En heel, uh, heel hartelijk altijd. Ja. En sprak je haar daarnaast... ook veel? Nee, nee, helemaal niet veel eigenlijk. Nee, we hadden wel gezamenlijke... Uh, vriendinnen eigenlijk. Uh, maar we spraken nooit echt met z'n tweeën af. We namen, elkaar, we namen het wel elke keer voor. Um, Zij had dan een uh, cinefilmpas pas. En dan zei ze... Oh, dan gaan we lekker samen naar de film. En ze was heel erg bezig met films. En de, ze was dan ook vrijwilliger bij, bij een filmhuis. En dan zei ze... Ja, we, we gaan echt een keer naar de film. We gaan echt een keer naar de film. En dat is er, dat is er nooit van gekomen. En dat is ook heel jammer. En ja, heel... heel um, ik uh, het eigenlijk voor de relatie die wij hadden, dat we heel veel dingen voornamen om te doen en dan toch niet deden. Ja, want je, je, je zei ze was heel kleurrijk en levenslustig, maar okay. ja, uiteindelijk heeft ze er zelf voor gekozen om een einde aan haar leven te maken, begrijp ik. Ja. Ja. Uh, en dat kwam dus als een verrassing. Ja. ja, voor mij in ieder geval, want ik had dus eigenlijk niet zo'n... ...enorme, uh, uh, dichte hechte band met haar. Ik dat ik haar elke dag sprak of zo. Ik denk dat voor mensen die, die dichter bij haar stonden... ...en haar dagelijks spraken... ...dat het uh, misschien wel uh, uh, minder als een verrassing kwam. Maar... Heb je mensen daarover gesproken? Uh, ja, nou, het kwam meer bij de uitvaart... ...kwam het dan uh, naar boven dat... dat leven viel haar zwaar. Dat was iets wat, wat gezegd werd. En dat um, was ook wel wat ik ook wel merkte. En wat, wat mijn vriendinnen ook wel merkte. Dat, ze, dat je ze stopte met haar studie. En ze ging wat anders doen. En dat was het ook niet. En ze ging toch iets anders doen. Ze was altijd op zoek naar wat ze moest doen. Wat ze wilde doen. Waar haar passie lag. En dat was voor haar heel moeilijk om te vinden. En ze uh, heeft ook gezegd dat ze op reis uh, het gelukkigste is. En ze, ging, ze reisde ook veel. En nu... Uh, heeft ze er eigenlijk voor gekozen om... dan op een soort reis te gaan. Dat is dan een beetje... hoe, ja, hoe dat dan... nu... Uh, voelt of zo. En uh, ik weet ook dat haar as uh, is ook op meerdere plekken in de wereld... eigenlijk uh, verstrooid. Zodat ze nog steeds... Uh, kan blijven reizen wel heel mooi, vind ik. Ja. En um, op de uitvaart werd dus iets meer bekend... misschien ook voor jou... Uh, ja, uh, dat, dat het voor sommige mensen... minder een verrassing was. Was er een enorme verslagenheid? Of, of konden mensen zich erbij neerleggen? Hmm. Um, ik weet niet. Die, ja, natuurlijk, enorme verslagenheid. Absoluut, maar... Um, die uitvaart zelf was zo bijzonder. Het was zo'n um, rustgevend moment. Het was zo... Um, ja... Te, ter ere van haar. Het was zo ontzettend hoe zij was. Dat het wel een heel bijzonder moment was... waarin ook een soort berusting... ja, ik weet niet of ik dat zo kan zeggen... maar ook een soort berusting werd gevonden. Althans, dat had ik wel. Ik, het was... Ja, het, het was gewoon zo... feitje. Hmm. Ja, het is heel gek. Ik, ik weet niet. Natuurlijk, enorme verslagenheid. Maar het, het was... het was ook echt heel mooi. Dat is wat ik me nog zo kan herinneren. Het zo mooi. <laughs> Eigenlijk heel gek om te zeggen, maar... Ja, Dat ja, nee. was het wel. Ik kan me wel iets bij voorstellen. Die bloemen, hè, die jij nu... Uh, vaak in huis haalt... Een, ja. beetje, een beetje om haar te heren misschien... Snap je dat zelf? Want jullie hadden niet eens zo'n hele kloosband dus. Waarom, ja. waarom dan toch die bloemen? Ja, om, om niet te vergeten. En om toch haar, haar kleurrijkheid <laughs> uh, binnen te halen en te herinneren. Want uh, ondanks dat ze misschien uh, uh, toch niet gelukkig was... bracht ze voor mij in ieder geval wel heel veel kleur aan. Dus het was wel... Uh, ja, een enorme spring in het veld. En ja, ik, ik denk dat, ja, dat ik dat uh, graag wil herinneren... en vast wil houden om wat kleur uh, binnen te halen. Kun je, kun je ja. zeggen dat nu ze is overleden... ze nog meer in jouw leven is dan daarvoor? Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja, ze, ze, ze, ze was gewoon heel erg ook verbonden aan Amsterdam voor mij. En nog steeds... De, is, is, ja, het is heel en heel gek dat er nu een Amsterdam is zonder feitje. Want zij was daar altijd. En nu is ze er niet meer. Maar is dat juist ook weer heel aanwezig. Dat ze er niet is. En dat ik nog steeds het gevoel heb... Uh, vooral als, als ik door de Jordaan zie, of Over de grachten. Dat ik, dat ik denk dat ik haar tegenkom. Want daar kwam ik haar vaak tegen. Ja. <laughs> ja. Maar dat gebeurt niet meer. Nee. nee. Dankjewel. De eerste keer op de radio. Ja. Hoe voel je het? Um, ja, best persoonlijk. Je hebt het goed gedaan, dankjewel. Dank je. Goeienacht. Jij ook. Ja, vannacht uh, nog tot twee uur, dus nog zo'n veertig minuten... kunt u een monumentje in woorden optuigen... voor iemand die in uw omgeving uh, zat en is overleden het afgelopen jaar. Dus een dierbare die u bent kwijtgeraakt. Als u wilt kunt u bellen 0800 1121. U kunt ook mailen naar casaluna.ncf.nl. En u kunt twitteren. Hekje Casaluna. Um, Jos is nu aan de telefoon. Ja, Jos Raad uit Apeldoorn. Goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Ja, ik ben zelf wel bezig met alle zielen. Want het is eigenlijk mijn eerste al zielen. kan ik wel zeggen. Zeven maanden geleden is mijn vrouw overleden. Na 55 jaar huwelijk. Zo. Ik heb mijn nou, de huwelijk niet, maar ik ken haar 55 jaar. In 14 juni 1958 was ik in de militaire bedevaart in Ik Weet niet we weten wat Lourdes is. Ja, ja, ja. En er uh, waren daar al een heleboel NATO-militairen, waren er allemaal 100.000 En die kwam daar zo'n winkeltje binnen en daar stond zij. Een Frans meisje. Ja, ik kende gelukkig een beetje Frans, dus ik kon toch een beetje praten. Ik was helemaal onder ze boven, het was net of, ja, of ze hoorden. Stond zij die bloemen te verkopen? Nee, nee ze stond in een winkeltje en, en ik moest een oh. filmrolletje hebben toen de tijd. Oh, een winkeltje. Ik zeg, verkoop die filmrolletjes. Ja, die hebben wij hier, want er stond een groot Kodak boven het, boven het, het winkeltje. En ik denk: nou, dat moet ik daar wezen. Dus, en toen nou, toen krijg ze praten ze zo maar ik denk: goh, wat een lief meisje. Wat, wat, wat, maar zij zag: dat was eigenlijk een soort liefde op het eerste gezicht? Nou, het, was boom, het was het was herp, dat was het ze keek mij aan en ik keek haar aan of, of je elkaar en, nou, Het is nog steeds... Ik heb nog steeds dat gevoel. En, uh, hoe zag ze, dat er, uit, hoe dat, zag ze eruit dan? Nou, gewoon een jong van 21 jaar. Ja, het is een poppetje. <laughs> een hartstikke lief kind, ja. Ja, en... Uh, toen, ik, we waren met de trein gekomen en toen gingen we met de trein weg. en Ik heb er misschien gesproken drie uurtjes in totaal. En toen, toen heb ik ze een briefje geschreven: van, uh, Ik wil met je trouwen. Oh. Nou, dat, dat stapte ze helemaal Ik vond het is een Hollandse jongen daar uh, in Frankrijk. Daar, uh, dat, dat zo voorstel deed. En dat was een serieus voorstel na drie uur klitsen? Ik heb, die brieven, brieven, ik heb al die brieven op bewaard waar het in stond. En van haar kreeg ik dat zo horen. van: ik geloof het helemaal niet. Van, ja, ik wist wel op je, maar dat je wel met me wilde trouwen. niet. En, en toen hebben we een half uur met elkaar geschreven. Alleen maar op afstand, want toen de tijd. Eh, eh, ja. telefoneren kon je niet. En toen eh, kwam ik uit militaire dienst terug. En... Nou, toen kwam zij ook hier naar Holland toe. En hoeveel dus, tijd zijn jullie toen echt getrouwd? Ik ben anderhalf jaar waren we getrouwd. In 1960. Nou, dus tot, nee, tot, tot nu. Ja. Dus tot de 28e maart. Dus die... vijf, nou echt 55 jaar. nou. Geen tramland, helemaal niks. Echt, echt heel fijn huwelijk. Echt perfect. Wat was Mooi, het? Vijf, echt fijn huwelijk. Echt... Wat was het voor vrouw? Het was er eentje die alles voor een ander over had. Alles. Het was allemaal. En ze had dus een, een ongelukkige jeugd gehad. Tenminste, een, geen mooie jeugd. Ik had het wel, maar zei het niet. En vooral nog andere kinderen. Als kind was ze dus niet goed behandeld. En, en ze had geen goede jeugd. Dus ze was steeds met kinderen bezig. En toen is ze in contact gekomen in 1988, 87 met de stichting Terde Zon. Ik weet niet je die kent. Ter ja. De zon. ja. Ze doet alles voor kinderen. Toen, met, toen de tijd met Biafra. Dus ze heeft zich daarin ingezet. Nou, vanaf die tijd heeft ze alleen maar... Uh, zich voor die stichting ingezet. Uh, no. Ze was dag en dag ermee bezig. En als het goed kon doen, dan deed ze het. He heeft dat u zelf ze kinderen? Nou, vijf. Zo. Vijf kinderen en tien kleinkinderen. En hoe was ze, ja. hoe was ze voor de... Want, want zij had dus een moeilijke jeugd gehad. Ik kan me voorstellen dat je er dan alles aan doet om je eigen kinderen. Ja, ja, ja dat is het juist. Ja, maar... Niet, niet, zij heeft het dus niet verwend, doordat zij dus zelf dus een beetje moeilijk had, hoe wat ze eigenlijk wel moest doen. Zij was soms wel eens te goed, maar ja, oké, okay. ik was er om een beetje te corrigeren. Ja. Ik ben een, een nuchtere Hollander in Amsterdam, dus ja, zij was een heel, heel andere uh, ander mentaliteit, maar het klopte helemaal, we konden elkaar helemaal aanvullen. En zij deed alles ja. aan om die kinderen een goede jeugd ja, te bezorgen? Alles, kon ze geen gek niet wezen of uh, ze had alweer een cadeautje verdienen en dan was ze weer met die bezig. En, uh, dat hadden altijd altijd van honderd. Uh, en dat konden we merken, want toen ze in de afscheidsdienst in de kerk... Nou, ze zag hoeveel mensen er waren. Dat is echt mooi. Hoeveel waren er? Ja, Kerkvol. <laughs> en dat deed wel goed, kan ik me voorstellen. Ja. Dat is uh, echt... Het is nu net al op zo'n is is dat, is dat nog vaak zo? Dat u het gevoel heeft ja. dat ze er is? Ja. Ik heb gelukkig heb ik de, wat te begraven. Zouden we zouden eerst stremeren en toen, ze toen hebben we besloten om het niet te doen. En toen hebben we dus een graf bij de kerk. en eh, Bijna iedereen, daar ben ik de. Ja. Doet goed. Wat, vind, wat vindt u daar dan? Ja. Of ze er is, zijn we daar. Of ze om je heen is. Heeft u dat thuis niet? Ook. Het is het moment nu dat ik met u praat, ik denk, god, ik, ik bel even naar u, want ja. Het is net of u zegt van hup, bellen veel, zo <laughs> niet. Vertel eens een verhaaltje over mij. <laughs> ja, heel raar. Nee, Het is, het is een het hartstikke... Ik, we hebben zakelijk, ik heb ook een uh, eigen bedrijf en daar heb ik ook in gewerkt. Ja. We hebben dag, zeg maar dag en nacht, maar we zeg hebben maar rustig dat we honderd jaar met elkaar omgegaan hebben wat dat betreft. Ook als thuis, uh, we waren het, altijd, altijd samen, altijd met z'n tweeën. Dus, als, als we aan de zaak waren, en zeiden ze... Ik zie jou ouder gezien, gezien. Dus, ja, zei, nou, dan ben ik er ook. Dus zit dus, is altijd... Uh... Ja, dat hebben we heel tijd volgehouden. Maar ja, dit jaar was het ineens... Binnen drie weken was het gebeurd. Ze is dus een lever, uh... leverkanker. na drie weken was ze weg. Jeetje. Dus dan kun je... Maar ja, we hoorden, we hoorden het al vorig jaar, in september, maar ja... Niet, niet, niet, niet uh, nuchter denkend van, nou, oh, dat, dat gaat zo gebeuren. De dokter zei wel, twee, drie mannen, maar je staat er niet meer stil, wat dat nou precies inhoudt. Maar toen dus de kanker toesloeg, in de laatste drie weken, dat is wel, wel echt. Uh... Hey, kun je dan nog goed afscheid nemen van elkaar? Ja, he, maar, ja ik heb er, tot het laatste moment heb ik het vastgehouden. En ik heb het leven uit de weg op weg voelen gegaan. Het dus dat is heel, heel apart. Dus. Zoals we elkaar tegenkomen, zo zo weer. dat is wel heel mooi. Wa waarom leek het op de... Het... Nee, ik, ik heb er ook vrede mee, dat na nou, 35 jaar, dus ik... Ja. Dat is mooi. Maar ja. En waarom, wel... leek, waarom leek dat op de begroeting dan, het afscheid? Ja, het is een begin en een einde ja, een kind wordt geboren en, en, en, en je gaat dood. Het, het, op het moment dat je geboren wordt, ga je weer een beetje dood. Dus, het, het heeft ermee te maken allemaal met elkaar. Dus, maar maar u, u, u, vertelde, u vertelde net die ontmoeting, dat was een flits. En we waren allebei, stonden we meteen in vuur en vlam. Ja. En de, de, de, de afscheid was ook hetzelfde. Voelde, ik voelde het le leven uit de weg, want ik hield de hand vast te noemen. En hij was weg. Nou, toen lag ze daar wel, maar ze was het niet meer. Het was net op meer heen zweefde als, als geest. het geest. Dat was heel, heel, heel vreemd. Het He was een hele, stil, hele aparte stilte. Was. Heeft u nog wat tegen haar gezegd? Ja, constant natuurlijk. Maar ze was dus niet meer bij kennis. Ja, we hebben echt intens de laatste weken we uh, geleefd. Maar ja, het houdt op zeker moment op... Ze preken mensen onder invloed van de morfine en alles. Door de muziek en alles. En, ja, dan gaat het niet goed allemaal. Ja. Dus va ik heb. Ja, 55 jaar kind nu waar? We elkaar echt, ja. hebben we elkaar echt gekend. Dus dag en nacht. En, en heel, heel echt, weinig ruzie gehad, dus? bijna nooit. Ja. ja dan maak ik wel weer op. Nee, echt. Het... Ik kan het u aanbevelen, zoiets bijna. Ja, maar hoe doe je het, hè? Je kunt, je kunt het bijna niet regelen. Nee, het was een groot Het is echt. Uh, wat ze dus tekort gekomen is in de jeugd. Ze helden tegen de acht wat je vroeger gaat hebben. Vergeet het, want we hebben zoveel mooie jaren gaat samen. Maar hij zei ze ja, maar ik denk toch altijd wel weer een vroeger. Want het is toch iets wat terugkomt. En inderdaad, het is naar de hand toch weer teruggekomen. Wat ze heeft meegemaakt in de oorlog en alles. Ja. Dus, uh. hmm. Ze is dus gescheiden van de ouders en alles en te loop geweest en, en verborgen geweest. En, uh... Ja, dat is een heel verhaal. Ja, maar als ik hoor hoe u het samen gehad heeft, dan is dat iets om heel blij mee te zijn. En dat wat, u... ik, wat ben ik? Om daar heel blij mee te zijn, die jaren ik samen. Weet, nee, ik, ik heb tevreden mee dat ze dus weg is, maar aan de andere kant ja, is het is jammer. Maar als een je een echt fijne jaren gaat, en we hebben het ook samen gezegd, het mooie, het vreemde was dus dat ik, vijf jaar geleden kreeg ik het aan mijn hart. Toen dacht zij dat ik uh, uit zou knijpen. Ik heb die eerste keer in het ziekenhuis geleden. Dus zij hield rekening met dat ik er weer ging en ik hield ergens mee rekening. Maar... Toen bleek, bleek ze dus het zij ging. Dat was ook uh, wel heel vreemd. Ze ja. keek elkaar aan zo. zeg, goh, ben jij het in plaats dat ik er ben? Zo is het gegaan en dus ik, vanavond is er uh, op het kerkhof is er een uh, bijeenkomst om 7 uur. Dat is gisteren. Ik ga er graven toe, want ik heb het idee dat ik erop moet uh. Ja. ja. Maar ik ben, vanavond. Uh. Ik ben droevig aan de andere kant ja. het is het wel, wel fijn dat ze er geen pijn meer hebben en alles. Ja. Of, uh. ja, als, als, en ik als... kan het terugzien op een mooie tijd. Als je het zo ik goed benig gehad... Menig had... geen haalt het niet. Nee, die, dat is ook een lange tijd geweest, ja. Maar als je het zo goed hebt samen, dan is het verdriet natuurlijk ook groot in het gemis. Ja, dat, is wel, dat merk je. Dus als ik nu... S'morgens achter mijn sneetje brood zit, dan denk ik... Mensen, waar zit hier? ja. Dan ga ik me weer... Pak ik mijn fiets, ga ik met een end weg. En dan ga ik weer fietsen. Ik ga naar mijn tafolle staan toe. En ik ga naar mijn kinderen. Ik ben heel daar bezig, bezig, bezig. Hm. Nou ja. Dank u wel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Goeiedag en een goede dag morgen. Dank u wel. Ciao. 0811 21, als u ook iets wilt vertellen over een dierbare... die het afgelopen jaar is overleden. Of casaluna.ncv.nl of hekje Casaluna. Nu Harry Eckers. Op de dag van mijn begrafenis, als het gat gegraven is. Liever geen bezoek aan huis, blijf die dag maar lekker thuis. Maar kom maar langs, kom maar langs, kom maar langs, nu ik nog leef. Op mijn grafsteen, aan het eind. In mijn advertentie, zwart omlijnd. Wil ik geen woorden als dier geliefd. Geen innig bemind, geen rust in vrede. Op mijn lint, noem me lief, nu ik nog leef. Noem me lief, nu ik nog leef. Nu ik nog leef, laat nu de glazen zingen, tot ze barsten in duizend scherven van geluk. Nu ik nog leef, laat nu de liefde zingen, nu ik nog leef, wil ik sterven van geluk. Nu ik nog leef, maar op die dag, zonder keus, met de deksel op mijn neus. Als ik straks lig opgewaard Door nabestaanden aangestaard Laat dan achter wat aan bederven is Verdeel meteen de erfenis Als ik dood ben, hé, hey, op kapot Niet op de valreed, hey. nog even god Ik wil geen toespraken, geen preken niet van priesters, ook niet van leken Geloof in mij, nu ik nog leef Geloof in mij, nu ik nog leef Want nu ik nog leef, laat nu de glazen zingen Laat, laat ze in duizend scherven van geluk Nu ik nog leef, laat me nu mijn liedjes zingen Want nu ik nog leef wil ik sterven van geluk, maar ik ben nog niet aan dood gaan toe. Dat is wel het laatste wat ik doe nu ik nog leef, nu ik nog leef, nu ik nog leef, noem me lief, nu ik nog leef, nu ik nog leef, nu ik nog leef. Hé, kom maar lang. Nu ik nog leef, hey, kom maar langs, kom maar langs, nu ik nog leef. Mooie toepasselijke muziek van Harry Jekkers, nu ik nog leef. Uh, en dan nu een mevrouw aan de telefoon uh, die op mijn schermpje wordt omschreven als oma... Peters. Ja. Mevrouw Peters. Ja. Goeienacht. Ja, ik ben oma omdat ik nog een zoon had en twee dochters. Daarom heb ik natuurlijk kleinkinderen. Ja. Maar ik praat nu al uit. Uh, uh, ja. Gerry ja, uh, is natuurlijk een, een hele vreemde. Een heel vreemde jongen. Want hij wilde niet een jaar in één klas zitten. Hij wilde er gelijk nog uit. Even Ik uh, kan u niet zo goed verstaan. Heeft u de, de telefoon bij u? De, ja, de radiolagen lagen zetten. Oh, dat heeft ze gedaan. We horen ja. U nou, had ja. het over Gerry. Gerry was een, een hele vreemde uh, wezen tussen mijn vier kindjes. Want Gerry, was uw zoon. Mijn zoon, mijn eigen zoon, mijn zoon van mijn, van mijn man en, en, de, de, en, en de broer van van Janne Man en de broer van Therese en Louise. Ja. Maar toch, Gerry verwijderde zich altijd van het gezin. Ma mag ik even nog vragen is Gerry overleden inderdaad? Ja, Gerry is overleden, nou al meer dan een jaar geleden. Uh, Gerry is uh, opgegroeid. De jongen die is, uh, uh, ja, uh, is, is eigenlijk op een wakschool gebra gebracht, omdat hij uh, op de lagere school last was. Last. En op de wakschool moest hij dan, ja. Fitter uh, en leren. Dat vond hij verschrikkelijk. Maar in elk geval, uh, die broeders die waren heel erg streng. En hij vond dat die broeder veel te streng was op dat vriendje van hem. En toen is hij die broeder aangevallen. Oh. Hij Blijf van die jongen af, dat is mijn vriend. Ja, en die broeder heeft die, die jongen van hem afgeschud. En is het hoofd gaan laten weten. En toen is die jongen van school afgezet. En toen moest hij in detentie gaan. Want hij was meer keer opstandig. Wij moesten ons kind dan maar in detentie laten opnemen. En uh, ja, hij was toen niet twaalf, jaar of zoiets. En uh, ik ben hem maar één keer... daar gaan opzoeken. Toen was hij al zestien jaar. Hij... Uh, Heeft hij zo lang in detentie gezeten als kind? Uh, hij, hij was een moeilijk kind. Je, je, wat ze het kunnen noemen... ik weet het niet, maar... hij was een... Uh, hij was alleen maar geïnteresseerd... Om, in alles wat rijdt... En wat, en wat te keren gaat... en wat... Uh, en wat uh, in de lucht vliegt... En, uh, hij wilde weten waar is dit of dat gereedschap voor en zulke dingen. Maar, maar u had, ze, zei u nou dat u hem in vier jaar maar één keer heeft opgezocht? Ja, wij mochten eigenlijk niet in die detentie komen. Die jongen die moest uh, een vak leren. Wat, wat onmenselijk bijna. Ja, toen werd of ons bijna... wel gezegd, wij we moesten geld sturen, dan kon hij met een computer omgaan. Dat waren toen nog andere tijden hier in Zuid-Afrika. Ik zal u zeggen, hij, hij heeft die computer binnenstebuiten gekeerd en weer op, en opgebouwd. En die mensen zeiden... uw, uw zoon is een, is een klein beetje van een, van een peuteraar. Maar die jongen wist het weer op te bouwen. Maar, maar mevrouw uh, Peters, uh, u woonde in Zuid-Afrika, begrijp ik. Ja. Ik probeer het een beetje te volgen. Ja. En, en um, uh, uw zoon heeft dus veel uh, in de gevangenis gezeten vroeger? Nee, waarom? Uh, de... Detentie, zei u toch? Ja, dat is een school. de detentieschool. Waar allemaal moeilijke kinderen worden opgevangen. Oké, okay, ja, ik denk bij de detentie aan gevangenis. Nee. Aan een jeugdgevangenis dan? Oh ja, en nogal een dichte school. Maar moeilijke kinderen worden ja. en gehouden hoe het... en bezig gehouden. En hoe is het later met hem gegaan, met Gerrie? En hij is weggelopen. En we hebben niks meer van hem gehoord of gezien. En toen ik hem kwam bezoeken, was hij iets van 16 jaar. En hij was flink uit de kluiten geschoten. Ik kon mijn kind vast niet terug. Maar ja, hij wilde mij ook niet omhelzen. En hij wilde ook niet dat ik hem kon en een zoentje zou geven. Hij was teruggetrokken. Hij stootte me weg. Vond ik akelig. En is dat later zo gebleven of is dat veranderd weer? Hij is, hij is missing geraakt. Missing. Hij is weggelopen daar. Missing. Helemaal missing geraakt. Waar die jongen was, weet ik niet. Hij moet daar iets van twintig jaar geweest zijn toen hij op blote voeten aankwam bij ons thuis. Helemaal verwilderd. Haarlang op zijn hoofd ging, Langs zijn hoofd. Vies en vuil. Kapotte kleren. En dan zegt hij, mama ik heb honger. Mama ik heb honger. Hij kende mij als mama. Hij wist ook dat we daar woonden. En ik zeg jongen, ga je maar eerst afwassen. Ik heb honger. Ik mag gauw een paar boterhammen Ik heb niet niemand anders. Ik zeg ja, wat wil je dan? Kaasthop of... Heb je niet een stuk vlees? Zo, ik maak een stuk vlees braaien. En toen is hij opeens op een van de bedden gevallen en is gaan slapen. Ja. Ik wil toch even een stapje maken als u het goed vindt. Want hij is... hoe oud is hij uiteindelijk geworden? 47. Hij is toch... Hij is toch... Uh... Hij is toch... Uh, waar hij geweest is, dat kan ik u vertellen. Hij heeft zich bij, bij een trein heeft hij voor werk gevraagd. Een trein stond gewoon stil ergens. Hij was op een trein geklommen, hij had geen kaartjes of niks. Hij is, die trein is stilgestaan en is hij met de chauffeur gaan praten. Heeft hij werk voor mij? Zo zegt de chauffeur. Nou toevallig wil, wil de driver die wil een paar ogen hebben. Hoe oud ben jij? O, oh, zei hij toen, ik ben 22 of 24, maar wat hij gezegd heeft, weet ik niet, want het is allemaal later aan mij verteld. En toen mocht hij dan bij de drijver, helemaal voor in de trein, mocht hij de ogen zijn van de drijver. Want er lag altijd heel wat ongedierte op de weg, op de treinsporen daar in Zuid-Afrika. Dan kon hij dat op tijd zien en dat kon we stoppen. Toen heeft die treindrijver gezegd, jongen, ik wil je wel aannemen, maar ik moet wel je paspoort zien. Ja, zegt hij, dat heb ik thuis. En ik woon in Kaapstad. Maar ik zou moeite doen om het in de handen te krijgen. Maar die heeft dat een twee jaar volgehouden. Dat hij dat paspoort niet kon hebben. Maar hij had helemaal geen contact met thuis. In alle geval. Ja. Uh, maar even, hoe is het contact met u verder gegaan met, tussen ja, u, uw is, zoon? Hij is, hij, is, hij is helemaal verwilderd aangekomen. Ja, nee, maar later. Want we, want, we, want we moeten even een stapje maken. Want er zijn nog meer mensen die uh, wat willen vertellen. De jongen die is, is in Pretoria al afgestapt van die trein en die kon ook niet een persoonsbewoner. En toen heeft hij daar werk gaan zoeken bij een autofabriek, de BMW. Ja, maar mevrouw Peters, ik wil toch echt even naar, naar de laatste tijd, want hij is iets langer dan een jaar geleden overleden, maar hoe ja. was op het laatste het contact B &B tussen u? BMW is hij toen in de autofabriek, heeft hij zich laten opleiden. En toen wordt hij helemaal naar Zuid-Carolina gestuurd en toen weer naar München. Met al die papieren van zijn kennis. Hij kan ook drie talen spreken. Hij heeft een vrouwtje getrouwd. En dat vrouwtje vond het helemaal niet leuk. Dat hij elke keer maar weer weggestuurd was naar South Carolina. En dan weer naar München. En ja. dan weer terug naar... En die vrouw die zegt, je moet terugkomen. Je hebt ook maar een andere baan, want ik vind dat niet goed dat jij... Zo... Mevrouw Peters. Ja. Ik, me, mevrouw Peters, ik ga nu een beetje streng worden. Want ik wil graag even, want u gaat steeds door met het verhaal. Maar er zijn meer mensen die willen bellen. Goed, hij is met een nieuwe job begonnen. En dat, dat, kon hij, dat kon hij niet lukken. Hij kreeg een hartinfarct en is doodgevallen. Dat was, dus dan zijn we inderdaad in deze tijd. Maar hoe was het contact met u en hem op het laatst? Uh, alleen nadat u met Ruda getrouwd was... ben ik naar Pretoria gegaan om Ruda te ontmoeten. En daarna uh, heb ik nog eenmaal... toen die twee jongetjes die hij dan had... die waren achter elkaar geboren... ben ik nog eenmaal gegaan. Toen waren ze 11 en twaalf jaar, die jongetjes. 12, ja. elf en negen jaar. En ja, ik woonde in Graapstad en ik had nog kinderen. Hè. En, uh, dus, daarna, je, dus je heeft hem later ook weinig gezien? Heel weinig contact. Ja. En uh, zij, uh, zij, ja, zij heeft na de dood van dat kind gezegd... maar... Kom alsjeblieft naar die begrafenis, dan zie je het nog helemaal van Gerry. Ik kon niet, want ik was in rouwverwerking. Mijn man was pas gestorven. Ja. Oh, dus ze heeft een hele zware tijd gehad. En toen heeft ze heeft mij ontvreemd van haar twee zonen. Oké. Okay. Maar dus, heb ik niks. U dus mag uw kleinkinderen niet zien? Ja, de twee zonen van Gerry. Ja. Nee, mijn, mijn schoondochter heeft mij ontvreemd van de twee zonen. Wat, uh, wat, wat veel. Ja, omdat je naar de begrafenis gekomen bent. Maar ik was nog in rouw hier zo in. Vanwege uw zoon, of van uw man? Ja, van de man. Ja. Dat is een moeilijke tijd waar u nu ja, in zit. Ja, dus. ja, verwerking. Maar het was allemaal in Zuid-Afrika. Dat heb ik achter me gelaten. Ja. Ik wens u veel sterkte. Even praten. Dank u wel. Dank u zeer voor het programma. Dank u wel voor het bellen. Dan nou kan ik misschien slapen. Ik ben nog <laughs> eindelijk uh, ontbladen. Ja, dank u wel. En ja, u wel rusten dan. Goeienacht. Dag. Meneer Bloemen. Ja, Gerrit Bloemen. Hallo. Ik. Uh... Ik uh, was nogal geschokt toen uh, eind uh, augustus mijn oude vriend uh, Louis Putman overleed. Hier in Amsterdam. Ja. Uh, hij had me net uitgenodigd voor het diner. Uh, ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag. Uh, vier weken later. En een paar dagen later uh, kreeg ik bericht dat hij overleden was. Jeetje. Maar nee, nee, nee, het was, het was geen ramp hoor. Hij had zijn zaken allemaal goed geregeld. Want hij had twee uh, jaar ervoor een hartinfarct gehad... en zat uh, in een uh, bejaardentehuis hier om de hoek. En uh, had net zijn uh, winkel gesloten, zijn voorraden verkocht. En, uh, hij was 90 en had net zijn winkel gesloten? Hij, ja, hij was, uh, even nadenken, zo'n 40 jaar uh, antiquaar geweest... En, um, uh, nou ja, uh, uh, liep dus uh, de hele dag door de stad uh, om inkopen te doen. En uh, had dus die winkel, een uh, bijzondere rommelige winkel voor de niet-kenners. <g Stewart> en uh, ik wil even vertellen hoe ik hem leerde kennen. Ik had uh, een onderbreking uh, in mijn studietijd in Groningen en heb toen een paar jaar een um, antiek zaakje gehad in Groningen. Yeah. En ik ging uh, regelmatig inkopen in Amsterdam op de Prinsengracht. En ik ontdekte een paar huizen verder ineens een boekwinkeltje En dat was van, van Louis. En dus ik liep daar binnen. En ik was toen nogal geïnteresseerd in oude Ansichtkaarten. Dat, dat was er zo bij, bij, bij wat ik verkocht. En we kwamen zo aan de praat. En ik vertelde dat ik net begonnen was zo... En, hoewel we elkaar dus helemaal niet kenden, zegt hij... Oh, misschien heb ik nog wel wat voor je. En hij haalt daar uh, een stuk of veertig uh, oude atlasplaatjes. Dus de plattegronden van steden. En uh, hij geeft ze aan mij en zegt... Nou, uh, neem maar mee, kijk maar of je er wat van verkoopt. En uh, nou, dan zie ik dat verder wel. Ik bedoel, hoe iemand je uh, vertrouwt, hè, dat is toch wel heel bijzonder. Bij de eerste ontmoeting al? ja. Dat was overigens, uh, de, de, wanneer je ergens geïnteresseerd was... of hij wist dat hij misschien iets voor je had... dan deed hij dat wel vaker, hoor. Ook vrij kostbare boeken, die gaf hij gewoon uh, mee. Hm. En uh, puur vertrouwen, weet je wel, mensenkennis. Maar hij heeft dus tot... Meneer Bloeman? Uh, wat? Hij heeft dus tot zeer hoge leeftijd doorgewerkt. Ja, zeker. Nee, hij was altijd nog bezig. Want op, op die kamer in, uh, in de Flessenman. Dat uh, had een mooie kamer, met uh, kijk zo op de straat uit en uh, was zeer tevreden. Nou, al uh, via de wandel van zijn kamer stonden hartstikke vol, uh, vol boeken. Met name Vondel. Het was een enorme Vondel kenner. Nou, wist ik vrij, van, vrij weinig van Vondel. En uh, nou ja, hij was echt. Uh, het laatste uh, half jaar was, was, was Louis toch wel vrij oud geworden. Maar als je het over Vondel kreeg, dan, uh, dan, uh, nou, dan uh, lul je niet zo uh, uh, even uh, een half uur door. Yeah. En je stak er ook nog wel wat van op. En hij, hij was negentig, begrijp ik? Hij werd bijna negentig. Bij en hoe oud bent u zelf als ik vraag me? Uh, ik ben 71. Ah, Oké, okay. dus het, het ja. was een wat oudere vriend? Ja, we hebben elkaar toen weer willen kennen omdat ik uh, uh, uh, enigszins in de financiële problemen dacht te zitten en toen ben ik gaan eten uh, in uh, het, het bejaardencentrum op de Nieuwmarkt. Op de ja. Nieuwmarkt. Ja. En verdomd, hij, uh, hij had daar ook elke dag. Dus we hebben vijftien jaar lang zo uh, om de andere dag daar de Hollandse pot gegeten. Dat vond ik wel lekker tussen al het uh, de Thai en de Chinees door enzovoorts. En uh, dus vijftien uh, jaar lang uh, uh, nam hij ook uh, regelmatig iets voor hem mee en zo. En uh, als het om uh, Nederlandse letterkunde uh, tussen 1880 en uh, 1940 ging, nou daar wist hij ongelooflijk veel van. Dus daar hadden jullie het dan over tijdens de ja ja, <laughs> ja, ja, ook wel over andere dingen hoor. Ik bedoel, uh, hij was ook wel uh, politiek uh, geïnteresseerd. Maar boeken dat waren, dat was toch wel zijn lust en zijn ja. leven. Mist u hem? Wat zegt u? Mist u hem? Ja. Euh, euh, euh, euh, en dat merkte ik eigenlijk met name... toen hij overleed... werd hij pas acht dagen later begraven. Ja, en verdomd... ik bedoel... Euh, je ziet euh, je eigen dood voor, voor de neus staan. Hè? Ik bedoel, hij, hij, hij vrijgezel... ik vrijgezel... hij een tent vol boeken... ik een huis vol boeken... Uh, ...hij geen uh, kinderen, ik ook geen kinderen... ...moet je iets regelen met die boeken en dit en dat. Dat had hij trouwens verdomd goed geregeld, maar daar gaat het nou niet over. Dus, uh, uh, afijn, maar het was gewoon een bijzonder aardige man. En uh, dus ik knapte daar nogal vanaf. En, uh, maar heel merkwaardig... ...hij was op zijn manier een beleidend katholiek. En toen hebben we dus... Uh, bij zijn begrafenis uh, in, uh, in Amsterdam, uh, in het kapelletje op de begraafplaats, daar werd een absoete verricht. Dat is dus het katholieke ritueel: dat uh, de kist waar zijn uh, zomerhoedje, zo'n strooien hoedje die hij altijd op had, op was gelegd, werd uh, daar flink besprekeld met bijwater. En uh, hevig uh, met uh, uh, bewierookt. En ja, ik ben zelf ook van huis uit katholiek. Maar dan zie je weer eens hoe die oude rituelen werken. hè? Ja. Ik, kreeg er bijna tra ik kreeg bijna tranen van in mijn ogen. Het was mooi. Ja, Het was een mooi afscheid. Dat was een heel mooi afscheid. En het was hartstikke druk bezocht. En uh, we hebben dus uh, vier weken later of drie weken later hebben we dat diner ook eventjes uh, overgedaan. Want Louis... Uh, met, met, wie, met wie heeft raak... u dat gedaan? Nou, met zijn vrienden. Want hij uh, had uh, voor uh, nou, pakweg uh, uh, wat familieleden... en uh, een aantal intimi, waar ik dan ook uh, inmiddels uh, al tien jaar toe behoorde... Uh, hield hij dan een, uh, een diner. Dat was altijd verdomd gezellig. Hè? Je ja, ziet elkaar dus dat kippen. hebben jullie nog even overgedaan. Ik, ik ja. wil u ook bedanken, meneer Bloemen. zodat dat okay. we straks nog één gesprek kunnen voeren? Ja hoor. En uh, nou ja, dank u wel voor het ja, verhaal. Ja, goed, dag. Goeienacht, dag. Want voordat we naar die, uh, dat laatste gesprek gaan... Uh, wil ik eerst nog even op een uh, tweet ingaan van Le Garde, zo heet hij. Want die heeft een muzikale tip, En daar willen we toch even gehoor aan geven. Wat wel heel erg toevallig, toepasselijk is, schrijft hij... is het nummer van Stef Bos, Dia de la Muerte. een uur in de avond En de tafel staat gedekt En de gasten komen binnen Als geesten uit een fles De schimmen van de overkant Steken over in de nacht Voor de verjaardag van de dood Het is feest in de stad Degenen die we kenden En die er niet meer zijn Komen één voor een naar binnen Met tequila en met wijn en We vallen in hun armen En we drinken op het leven Buiten zingen duizend doden, de sterren van de hemel. En ze dansen op de graven, en ze zingen in de nacht. En het leven is hier mooier, mooier dan ik dacht. Want er is zoveel te drinken, en er is zoveel geluk. En er is zoveel te vieren, want de doden zijn weer terug. De doden zijn weer terug. Dia de la muerte Dia de la muerte En we zitten rond de tafel voor het laatste avondmaal En Chavella Vargas zingt hier de weemoed naar de maan En de doden willen dansen en we dansen met z'n mee en naar buiten toe, daar waar het leven leeft En we dansen op de graaf, en we zingen in de nacht En het leven is hier mooier, mooier dan ik dacht Er is zoveel te drinken, en er is zoveel geluk En er is zoveel te vieren, want de doden zijn weer terug De doden zijn weer terug de doden zijn weer terug van ons luna. Doden zijn weer terug, En de nacht heeft ons betoverd. En de optocht sleurt ons mee. En het leven en de dood lopen dwars door elkaar heen. En ik zie een feest van kleuren. Feest van kleuren en verbeelding In een eindeloze mensenzee Mexico City En ik leef, ik leef, ik leef, ik leef, ik leef, Dia de la muerte. Ik leef, Dia de la muerte. Ik leef Dia de la muerte Dia de la muerte En nu maar hopen dat Legarde nog wakker is. Dia de la muerte van Stef Bos. Frank. Goedenavond of morgen. Ja, mo goede, ja nacht zeg ik meestal. Maakt niet uit. Ja, uh, we, we hebben nog maar vier minuten Frank. Dus dat is een beetje lullig misschien. Als het gaat over mensen die zijn overleden. Want dan wil je het niet te kort houden. Maar ja, meer tijd hebben we niet. Nee, ja, dan uh, zal ik het kort houden. Uh, ik ben vorig jaar uh, mijn zus verloren. Mijn schoonvader. En uh, drie maanden geleden mijn vader. Zo. En, ja, mijn zus grijpt uh, me het meeste aan. Uh, ja, ze was 51. En ja, ze stond midden in het leven. Uh, haar dochter had net een nieuw huis gekocht in Duitsland. Uh, ja, was ze druk aan het klussen en... Ja, goed, uh, op een gegeven moment uh, kwam ze dus te overlijden. En ja, haar dochter uh, zat met een huis uh, vol verbouwingen. Ik heb alles uh, overgenomen van mijn zus. Uh, ik heb haar uh, vreselijk geholpen. Ja, uh, ik ben er hartstikke druk mee geweest. Uh, ja, dat zijn dingen, daar ben je dan mee bezig. En ja, dat grijp je dan zoveel aan... En, Laatst uh, heb ik ook nog met mijn nicht uh, gepraat. en uh, ja, Het greep er nog zeer aan dat de moeder was overleden. Ja. Mijn zus. Uh, ja. De 51 en dat, is natuurlijk ook hartstikke jong. Ja, dat is ontzettend jong. Ze is in het ziekenhuis overleden. Ze had thuis al een uh, hartinfarct gehad. En uh, ze is opgehaald uh, met de ambulance. Ze is zelf nog op de ambulance te Brancaar gestapt. En uh, in het ziekenhuis kreeg ze nog een keer een hartstilstand. En ja... Dat is te vertaald geworden. En ze hebben in het ziekenhuis alles geprobeerd wat er nog mogelijk was. En ja, dat mocht niet meer baten. Ja. Hoe, hoe was jouw band met haar? Uh, ja, goed. Maar ja, we waren heel niet, niet zo familiair dat we wekelijks bij elkaar op de visite kwamen. Maar ja, de keren dat we bij elkaar waren, was de relatie goed. En ja, we zagen elkaar drie, vier keer per jaar. En uh, ja, het, het was goed. En ja, niet meer als dat. En uh, dat is net wat ik zeg, we waren niet zo familiair... dat we wekelijks bij elkaar op de koffie kwamen... maar ja, de keren dat we er bij elkaar waren, was het gewoon goed. Ja. En uh, ja, dat, uh, ja, het is gewoon oneerlijk... dat ze gewoon uh, veel te vroeg gegaan is. Uh, dat, uh, ja, daar kan ik nou nog niet eigenlijk over uit. Uh, we zijn zelf ook een zoontje verloren. En uh, ja, dat zijn ook van die dingen... Lang geleden? Ja, de, dat is nou... Mijn uh, dochter is nu 18. Of bijna 18. Uh, dat is 19 jaar geleden. En uh, ja, dat... Uh, dat, dat je, je hoort je eigen kinderen niet overleven. Uh, overleven. En sowieso... Uh, ja, mijn zus ook. Uh, dat grijpt me zeer aan. En uh, ja, daar uh, dat, dat kan ik nou nog wel eens... Uh, af en toe uh, lekker van zitten janken... En uh, ja, dat, dat, dat schrijft je gewoon aan. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat was het voor vrouw? Uh, mm, ja, een, een eigen baas. Ze, ze was architect. Uh, ze was altijd heel druk uh, met andere dingen. En als je er iets vroeg, dan uh, ja, dat was niks nooit te gek. En... Uh, ja, ik heb ook rustig gevraagd van, kun je dit tekenen? Kun je dat tekenen voor me? Ja, ik wil een nieuwe keuken hebben. Ja, nou, dan tekenden ze wat, wat, wat. En, en dat deden ze dan altijd uh, ja, kosteloos. En, uh, maar ook, ook de hele kleine dingen naar de kinderen toe. Als ze jarig waren, dan maakten ze altijd kleine maquettes van... Uh, maakten ze een spaarpot uh, met de naam uh, van Niels en Sanne. Dat zijn mijn zoon en dochter. En dan maakten ze dan een, een spaarpot van in de, in de letters van Sanne en Niels. En ja, dat soort dingen. En dan in de, in de perfectie, ja, dat, dat was gewoon perfect gemaakt. En uh, mijn hm. zus had ook op een gegeven moment een keer, we uh, ja, hadden een kinderkamer dan van onze dochter die toen geboren was, daar nou, had zij de, precies de maquette daarvan nagemaakt. Nou, werkelijk tot, tot in de finesses perfect. Hm. Ja, en dat, ja, zo was mijn zus. Hoe heette ze? Hoe heet ze? Lind Linda. Linda. Ja. En uh, ja, daar was uh, echt een perfectionist in, in, in, in haar werk. En uh, ja. maquettes maken, dat, uh, dat was de lust in het leven. En dat deze dan ook uh, ja, voor veel te, te lage kosten. Want ze... ze, ze, ja. ze... Frank, ja? die vier minuten zijn om. Vier okay. en een half eigenlijk al. Ja, het spijt me. Oké, okay, nou ja, goed. Dan, uh, dan houden we het op. En bij deze, hartelijk bedankt uh, dat ik iets uh, kon zeggen. Dank je wel voor het bellen. Oké, okay, dank je wel. Doeg, ja, Doei. En sterkte. Dank je. Ja, want wij gaan plaatsmaken voor Nora Romanesco met woord. En ik kan u nog kort vertellen dat Lex Bolmeijer aanstaande maandag praat... met fotograaf Kadir van Lohuizen. Die heeft een boek gemaakt via PENEM. En dat wordt gepresenteerd op een tentoonstelling ook, met die naam. Ik wens u een goed weekend en wat ons betreft tot maandag. Dag. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV